Drie uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De Tsjechische premier Nečas heeft besloten zijn functie neer te leggen... na een spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Zijn kabinetschef wordt verdacht van omkoping. Ook zou ze de vrouw van de premier hebben laten bespioneren. En de geheime militaire dienst zou van de spionage af hebben geweten. In eerste instantie weigerde Nečas af te treden... maar nu heeft hij toch bekendgemaakt dat hij de komende dag opstapt. De Tsjechische coalitie zoekt nu een nieuwe premier die uit de centrumrechtse partij van Netjas zal komen. In Duiven bij Arnhem zijn twee mensen uit een auto gehaald die in de sloot was beland.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 het goede leven met Adeline van Leer. Mm -hmm. Siknetolofse was dat, met Ralf. Van Mindpark. We gaan door met het interview. dat Winfried Povel. vorig jaar najaar had. met zijn uh, 100-jarige vader Leon Povel. Uh, regisseur van honderden hoorspelen bij de KRO. Leon zou enkele maanden later. op 101-jarige leeftijd overlijden. En uh, vorige week hoorde u over zijn prille jeugd. en uh, zijn jaren in Duitsland. en zijn eerste jaren bij de radio. Het tweede deel gaat verder. over zijn carrière, carrière bij de KRO. ook tijdens de oorlogsjaren.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 In gesprek met mijn 100-jarige vader, Leon Povel. Deel 2. Ik ben dus begonnen als onderroeper in 1932, als ik het goed heb, 10 mei. Ja, dat is een hele merkwaardige datum: <laughs> 10 mei. Vanwege de oorlog en zo. Daar had ik alleen een studiochef boven mij. Alles was nieuw. Dus zelfs het telefoneren met het ANP, het nieuwsbureau. Want telefoon had ik nooit gebruikt, ooit. Het <laughs> is ook al zoiets onbegrijpelijks. Dat je in drie jaar tijd zo snel ontwikkeld werd in alle mogelijke richtingen. Dat is toch wel uh, bewonderenswaardig, vind ik. Je fantaseerde er zelf ook nogal op los... En dan had je dus gamofoonplaten, daar kon je van alles bij verzinnen. Toen heb ik een hele reportage verzonnen op een goede dag. Een half uurtje muziek, gamofoonplaten, maxmuziek. muziek. Ik denk dat ik daar nou eens wat omheen fantaseren van mensen die bij elkaar komen. Maar dat er feest gevierd wordt, weet ik veel. Toen heb ik dus kennelijk een hele boeiende reportage gegeven over iets wat er niet was. Maar wel met de gamofoonplaat op de achtergrond. En dat zal mede de doorbraak hebben veroorzaakt... dat ik de reportageafdeling op te richten kreeg. Want die hadden we helemaal nog niet. We hadden geen reportage waren en niks. En Paul de Waard die heeft af en toe eens een grote reportage gehouden... bij de opening van de Staten-Generaal en zo. En dat was dus een vaste instelling op een vaste plek. En dan had hij dat te kletsen... Maar reportages van actualiteiten, die waren er niet. En die moest ik dus beginnen op te zetten. Hoe ik eraan gekomen ben, weet ik maar een half. Ook weer via grote lijsten van persbureaus... van wat er allemaal te doen viel. En dan kon je dus een keuze uitmaken. En dan kon je dus een reportageauto bestellen... met opnameapparatuur, nog los en wel... Maar daar uh, was gauw al verbetering in gebracht... door het laten bouwen van een, het inrichten van een vrachtwagen tot studiotje. Ja. En daarmee zijn we dus ja, het hele land doorgereisd van boven naar beneden. En dag en nacht altijd beschikbaar. Dan had je altijd dezelfde chauffeur en dezelfde technicus die meeging. En mijn eerste reportage was de oprichting... Van de Juliana-boom in Haarlem. <lacht> ja, dat was de eerste uitzending die je maakte. Netjes een jas aan en een hoed op en een microfoon in het grasveld staan. Bij een klein boompje. Een <lacht> stelletje mensen eromheen en een harmoniekorps en dergelijke. Dat was de eerste reportage. Daar heb ik nog een foto van zelfs. Uh, nou, dan uh, dat terrein is natuurlijk eindeloos, want je kan alle kanten op. De kunstkant, klopt, de sportkans, de amusementkant, alles. Van alles en nog wat wat je in het land oppikt. En waar je dus ook een enorme handigheid in krijgt... omdat je met alle soorten mensen te maken krijgt... die je moet instrueren en die je moet interviewen en vragen. Dus menige... Uh, Bekende spreker heb ik euh, min of meer in de les gehad. Van, kijk, dit moet je zo doen, daar moet je het niet over hebben. En dat enzovoort, weet je wel. Dus daar kreeg je op de nu een hele goede handigheid in. Uh, ja, dat was een, min of meer een, ja, een ontwikkelingsvorm... in het groeien van de radio als zodanig. Want niemand had de reportagewagens. Dus de vier omroepen, Afro KRO, NCRW en Navara... Begonnen praktisch op hetzelfde moment met het bouwen van een reportagewagen. Dus zaten we elkaar altijd in de weg. <lacht> wie is er het eerste en wie heeft er het eerste stopcontact? Want <lacht> daar moet je dat van hebben. En zoals we dus dan op de, op de Moerdijkbrug bij de opening stonden, s'avonds om zeven uur bij een boerderij, van ik heb het stopcontact gevonden. Maar het begint pas om 11 uur, hoor. <laughs> Dichte nevelmist, akelig. Ja, en dan, dan sta je daar van 7 uur s ochtends tot 11 uur... te wachten van wanneer gebeurt er nou eindelijk wat. Dus toen zijn wij als eerste over die brug gaan lopen... de hele Dijkbrug. We waren dus 10 bogen van 100 meter. Dus het was een aardigend lopen naar de overkant en weer terug. Dan waren wij als mijn eerste wandelaars die tegen de wet in... <laughs> de weg geopend hebben. Nou, en dan, uh, als dat achter de rug was... dan uh, ging ik met een eigen auto, met de omroepauto... dus niet met de reportagewagen, maar, maar met de gewone auto... Die, waar je hard mee kon rijden, naar de studio door. Want dan moest je het gaan monteren dat het s'avonds werd uitgezonden. Dus dat was dikwijls een hele racepartij. Haal ik het nog of haal ik het niet? En ik zie mezelf nog over de smalle dijkwegen uh, enzovoorts van uh, Rotterdam uit en Haarlem uit naar Hilversum uh, om, om andere mensen in te halen die niet opschoten en je moest toch wel opschieten. <lacht> Dat je dan tussen twee lantaarnpalen door net die inhaalbocht kon maken. Ja, ik heb daar wel leren rijden. <lacht> ja... Uh, daar kwamen dus ook buitenlandse reportages bij. Zoals die in Budapest. De Eucharistische viering. Met de Donauprocessie. Daar hadden we dus uh, de, omroep, de medewerking van de Hongaarse omroep. Dan word je aangesproken als ingenieur. Want dat kan niet anders. Hè? Wij hebben maar gewone bedienden. <laughs> en... Uh, toen hadden we dus allemaal opgenomen, de hele doorloopprocessie met zang enzovoort en honderden boten en volksdingen. En toen gingen we ze dus afluisteren, die opnamen in de studio... en die bleken allemaal onbruikbaar. Want die uh, die, die stonden te janken dat het niet mooi weer was. Moet je Dus alle koerszangen en alle andere dingen kon je niet gebruiken. Toen hebben we dus uitgezocht de stukken die nog wel bruikbaar waren als muziek... Die we los ook hadden. En die hebben we afgedraaid. En daartegenin heeft Paul de Waard, dat is ook een meesterstukje, een half uur lang staan fantaseren van wat hij voorbij had zien komen. En kon hij op de muziek aanwijzen enzovoort. Iedereen stomme verbazing dat ze in Nederland zo ver waren dat je dat kon. <lacht> ja, dat was heel leuk. Dat was trouwens ook heel leuk trouwens, eh, onze programmachef, scheffers heet hij geloof ik, die eh, vond dat hij de technische kant moest doen en dat ik dan maar mee ging voeren als een handje te helpen hier of daar, weet je wel. Maar toen hij eenmaal met die gamofoonplaten moest gaan overnemen... van de ene plaat naar de andere, van het ene streepje naar het andere... toen zat die muur vast. Zit het nou die uit nog eventjes. Nou, toen heb ik het helemaal gedaan tot groot verbazing... van de omstaande technici van de Hongaarse omroep... die dat nog nooit hadden gezien. Ja, dat was toch wel een hele leuke overwinning. Van. Ik mocht dan mee om eventueel paddenbakken te liggen... maar ik werd dus degene waar het allemaal op draaide rijden. Ja. Nou ja, goed, we hebben heel wat van die buitenlandse dingen gehad. Zoals ook de pauskroning en de pausbegrafenis en, en al dat soort dingen, ja. En toen brak de oorlog uit. En toen brak de oorlog uit, ja. En toen hadden we meteen het idee van, ja hoor eens, voor die Duitsers kunnen wij niet werken. Ja, althans, dat was van mijn standpunt uit al helemaal ondenkbaar. En van anderen ook wel, maar wat moet je? Ze staan daar en ze zeggen, je gaat door. En toen heb ik, het is als eerste gezegd, ik uh, neem mijn ontslag. Want dat kan ik niet. Kan ik niet met mijn geweten overeenbrengen en zo. Kwam die oorlog nou als een volslagen verrassing voor u? Dat kan ik me niet voorstellen. U zat bij de KRO boven op het nieuws als verslaggever? Uh, nee, natuurlijk niet. Maar uh, uiteindelijk, als het dan losbreekt, is het dan wel een verrassing natuurlijk. Want er was natuurlijk een bedreiging. Waarvan wij dachten: nou, vorige oorlog mochten we er buiten blijven. Dus dat zal nou ook wel gebeuren. En dan had je dus een zekere geruststelling. Anders waren we niet gaan trouwen in januari. En in januari ga je trouwen en in mei heb begint het ineens. Dus uh, het is wel een volslagen verrassing, die inval geweest, tuurlijk. En die is dus vier dagen lang opgehouden. En toen was het afgelopen, want ik kon, kon Nederland natuurlijk nooit volhouden. Want die toespraken van Hitler, die, die volgden u wel? Ja, zeker, natuurlijk. Dus je, je merkte wel dat het dus in Europa helemaal op springen stond. Maar we verwachten niet dat Nederland daar het slachtoffer van zou worden ook. Ja, dus ja, het begin van die oorlog die werd aangekondigd. Dus als je de opname dus hoorde van de Reichstag, waarin dus de, de, de volksvertegenwoordiging de vuren aanhoort... En dat de mensen eigenlijk uiteindelijk niet weten waar ze het over hebben. Want als je dan hoort zeggen dat Hitler in zijn opzwepende toespraken roept van Wilt hier den totale kriek? Dus weer de volledige oorlog. Dat het niet tot de mensen doordringt wat ze daarmee zeggen. Van dat dus dat inhoud dat elk gezin tot op de bodem uitgeroeid kan worden, omdat het een totale oorlog is. Niet alleen maar vechten tegen militaire doelen, maar ook tegen steden, hele steden. Dan zou men nooit hebben toegestemd. Maar nou schreeuwt het hele volk ja. En dan kan hij zeggen, nou het volk heeft mij de macht gegeven en daar gaat hij. En dan gooit hij ook alle remmen los en een land na het andere bezwijkt. Werd dat uitgezonden op de Nederlandse radio om te laten horen wat er gebeurde in Duitsland? Ja, natuurlijk. We kregen net goed het, het nieuws. Het werd dus helemaal uitgebreid met al deze dingen. Dus je, je kreeg gewoon een, een relais. Van. Je, je, je luisterde mee wat de Duitse omroep eigenlijk zei... in Nederlandse vertalingen, ja. Hoe, hoe kwam dat op u over, die toespraken van Hitler? Als iets vreselijks. Dat mensen zo kunnen veranderen en zo fanatiek kunnen zijn... We werden hier steden ausradieren. We zullen steden uitvlakken. Dat wil zeggen tot op de bodem, tot op de basis, dat er niks meer van overblijft. Dan denk je, nou, nou, nou, nou, nou, en het gaat zo hard. En daar vallen ze binnen, en daar vallen ze binnen, en daar, en ze winnen het overal. Dus dat is de grote verrassing ineens van, jeetjes, daar heb je ze. Wat kwamen de Duitsers allemaal doen en verkondigen... en over de Joden en ik weet niet wat allemaal? Waar je het niet mee eens kon zijn van alles wat er gezegd werd... en gedaan werd en beweerd werd. Dan zeg je, nou, ik ga geen propaganda maken voor het Duitse geval. Want het is tenslotte een bezetter. En die neemt onze arbeidsmensen mee... en dwingt gezinnen uit elkaar te rukken enzovoort. Dat doe ik niet. Dus ik denk, ik neem ontslag, dan ben ik daar vanaf, maar dat ging niet. Toen zei ze: nee, dat, dan ben je gek. Je, je kan geen ontslag nemen. Dat zei de Duitse tante: hè? die zei. Euh, als je weg zou willen lopen, we pakken je je kraag en je gaat naar Rusland. Nou, dan heb je een vrouw die in verwachting is van de eerste baby. Hè? <laughs> dan heb je geen keus. Dus toen ben ik te raden gegaan bij de die raadsman van mijn moeder die destijds mijn huwelijk heeft gearrangeerd ik zeg hoe ver mag ik nou gaan met mijn geweten dat ik niet uh, meewerk aan iets wat, wat, wat ik niet mag doen volgens mijn geweten nou we hebben we lang over zitten praten en de conclusie was ik mag alleen of als het alleen materiële waarde is dus niet dat je zelf iets propageert of ontdekt of wat dan ook. Maar alleen de, zeg maar, de grammofoonplaten snijdt waar een ander dus een programma op maakt. Waar je niet onderuit kunt zonder levensgevaar. Dan is je medewerking alleen maar zuiver technisch. Het heeft dus met instellingen niks te maken en dan zou je dat kunnen verantwoorden. Hè? Dus dat heb ik dus dan aanvaard en natuurlijk volgehouden. En dat is mij door sommige mensen heel kwalijk genomen. Waarvan ik zeg, ja jongens, ik heb een vrouw en die is in verwachting. En ik kan niet gewoon de hele boel in de steek laten en weglopen. Of, of, of, of, of naar Duitsland laten transporteren of naar Rusland. Want waar moet dat mensen dan van leven? En hoe moet dat dan allemaal? Dat is een veel grotere verantwoording. En ik doe niks tegen mijn geweten in. Het was iemand die een loopgraaf moet maken. Ja, Dat doet hij niet omdat hij ze graag naar loopgraaf wil helpen. Maar er moet gegraven worden. En dat is gewoon materieel werken. Daar, daar, daar heb je geen persoonlijke ideële binding mee. En dat je vol vreugde staat te scheppen. Hoera, weer een verder gesnop, Want we zijn er bijna. Hoera, dan kunnen we verder. Nee? Uh, en daarmee kon ik dus moest ik blijven. En dat kon ik dus ook met mijn geweten overeenbrengen. En heb ik dan dus een met technisch werk gedaan... uitsluitend als technicus... en niet als welke uh, geestelijke uh, medewerker dan ook. Ik heb me wel bemoeid hier en daar... met programma's die ze van plan waren te maken. Waarvan ik zei, ja jongens, als je dat doet... dan breekt de hel los, dat moet je niet doen. Dat is niet in het belang van de wereld. Als je de Joden op die manier pakt... Dat, dat kan je niet doen. Dus ik zou het je afraden. En dat hebben ze dan ook gevolgd in sommige gevallen. Dat dus ze zeiden, nou goed, dan laten we dat maar waaien. Dus ik heb op mijn manier dan toch nog hier en daar hele nare dingen tegen kunnen houden. En voor de rest alleen zuiver technisch werk gedaan. Echt gesaboteerd hebt u niet? Nee. Dat kun je ook niet permitteren. een want... glazen plaat laten vallen bijvoorbeeld, voor een belangrijke opname? Ja, nee, dat, dat zijn geen grapjes die je kunt uitvoeren... met mensen die met pistolen rondlopen. He, die, die gaan, de, dan komen ze, de reportages komen ze monteren... leggen een pistool op tafel en zeggen, nou, vooruit, daar gaan we. Dan hoef je niet te proberen een plaat te laten vallen... want dan ga je er zelf ook aan. Dus dat is niet, niet mogelijk. Er is wel eens wat zoek geraakt, hè? Ja, dat, m, natuurlijk. Er is wel eens wat zoek geraakt, zogenaamd, tussen aanhalingstekens. En dat is onder andere een heel zwaar punt geworden. Dat de toespraak van de, ja, van de seize Inckwart... die was opgenomen van een vormplaat om s'avonds te worden uitgezonden. En die opnamen die lagen in mijn kast. Want ik had alle reportages daar liggen. En toen het erop aankwam om dat ding uit te zenden... bleek hij niet meer uitzendbaar te zijn... want de platenoppervlakte waren verpest. Het waren namelijk platen met een bepaalde emulsie erop... waarin je de, met een naald een sneed. En die groeven die moesten dus gehard worden met een uh, vloeistof A... en daarna gepolijst met een vloeistof B... en dan kon je ze gewoon afdraaien... Als je dat niet deed, dan waren ze weg. Maar iemand had het stiekem met water gedaan. Dat is een doodzonde voor dit het dus volledig onbruikbaar. Nou, dat zou mij de kop kosten. Ik zeg, nou, ik kan er toch geen pest aan doen. Hier, ik heb een kamer, die ligt vol met opname. Die heeft vijf deuren en geen enkele deur kan er op slot. Ik heb geen kast waar een slot op zit hoe kun je mij dan aanspreken voor wat er gebeurt s'nachts als ik in bed lig? Ze hebben gedreigd met concentratiekampen en Hitler erbij halen enzovoorts. Om een voorbeeld te stellen. En omdat ik zo perfect Duits sprak en tien keer zo vlug als zij... kon ik ze van tafel praten. Achter me, ik zei: ik kan daar niks aan doen, punt. En ik ging op. En toen dacht ik, nou, daar komen ze me halen. Dat was de logische conclusie. Dus ik bleef rustig zitten wachten in de controlekamer met mijn technicus. Ja, wat nou? Toen ging de telefoon weer. Ja, ik heb de uh, rondvoenbetrouwen aan stellen. Dat is de afdeling die zich met de Ocomeroep bezighoudt. Ja, entschuldigen Sie. Het is wel niet zo gemeend. Maar... Enzovoorts, van uh, daar kunnen we natuurlijk weinig aan gaan doen. Maar in ieder geval, ze trokken het in. Maar uh, ze beschouwden het wel als een waarschuwing: van uh, je hebt het hart niet dat je ooit nog eens in zo'n positie terechtkomt. <laughs> dus zo zijn we dus de oorlog doorgekomen. Tot het laatste half jaar. Tot december. Want toen werd het zo griezelig aan de diverse fronten. Dat de Duitsers ook de, het vertrouwen in de radiomensen totaal verloor. En zeiden: Jullie gaan maar naar huis toe, we doen het zelf wel. Dus toen werden we allemaal op mond actief gesteld. En hebben zij het overgenomen. De laatste paar maanden. Toen had ik dus niks te doen, zat ik thuis. Wat ga ik doen? Handarbeid, weet je wel. Toen heb ik dat schip gemaakt, het houten schip. Van uh, triplexhout... Leuk historisch project. Zo'n schip uit de 17e eeuw. En daar ben ik drie maanden mee bezig geweest, met dat ene schip. Hoe kwam u aan het ontwerp? Van een bouwplaat. Gewoon, ik weet het nog, het was een bouwplaat die kon je gewoon kopen. Maar de hele tuigage stond niks van in. Alleen twee masten en drie touwtjes en verder niks. En omdat het tuigage juist zo interessant is ben ik naar het Scheepvaartmuseum gegaan en heb daar zitten tekenen... touwtje voor touwtje, wat laddertje voor laddertje... tot ik wist hoe het in elkaar zat en toen kon ik het gaan namaken. En daarom is het ook heel aardig gedetailleerd en volgens de traditie. Zo is het ook echt geweest, vroeger. Nou, dan heb ik dus wel een volle vermelding gekregen, geloof ik... toen er een prijsvraag was voor handwerk, dat soort dingen... En er heeft ook een foto van in een krantje gestaan. Kon u wel vrijelijk over straat naar dat museum? Was dat niet riskant? Om opgepakt uh, te worden ja, dat, bijvoorbeeld? Ja, kon ik wel, want nou ja, ik kom altijd op beroep op de omroepinstantie van de Duitsers. Dan ik naar verwijzen van ik hoor daar en daar. Dit is mijn bewijs dat ik daar woon. Daar bezig ben, dus u kan me niet mee pikken. U hebt er drie maanden over gedaan. Ja. En alleen ook. Alleen, ja. Helemaal alleen. Het knutselen hebt u van uw vader geërfd? Nou, knutselen deed mijn vader wel op zijn boerenfluitjes gezien. Zijn slechte gereedschap. Dat kon ook niet anders. Maar ja. Vroeger stoft u het nog wel eens af, hè? <laughs> Dat denk ik, omdat het vlak voor het neus stond. Maar hier staat het zo hoog dat je het niet eens ziet dat het bestoft is. Maar kunt u zich nog herinneren dat u het vroeger afstofte? Ik kan me voorstellen dat ik het gedaan zou hebben. Ik zie het me niet doen. Want Het is een beetje voorzichtig, allemaal af aftoeven. Met al die touwlarretjes en zo. Ja, wij mochten er niet aankomen. Nee, natuurlijk niet. Dat vond lekker, maar nog steeds niet. <lacht> En dan komt eindelijk het einde van de oorlog. Bent u toen meteen weer wel bij de omroep begonnen? Nee, ook toen niet. Want toen had je dus dat er van Nederlandse kant... was er een soort beoordelingscommissie... in hoeverre of de medewerkers fout waren geweest of niet. Als ze fout waren geweest, mochten ze niet meer terug. En ze vonden dat ik dus buiten mijn boekje gegaan was... en dat ik dus drie maanden in ieder geval uh, uitgeschakeld werd... Want uh, dit was niet behoorlijk enzovoort. Dat kan je je niet veroorloven. Nou, daar kan je dan tegen protesteren. Maar dat heeft eerst niks geholpen. Toen kwam er een ander inzicht tot uiting. Van dat de mensen die dit moesten beoordelen. die hadden in Londen gezeten. en niet geweten hoe het precies in elkaar zat. En dus op die manier een paar beslissingen genomen. die niet te waren. En daar hoorde dus mijn veroordeling bij dat ik. Drie maanden lang niet mee mocht doen. In te trekken. Maar dat is dan ook weer niet door iedereen aanvaard. Dan denken ze, wie heeft dat omgesmoest? Dus je bleef altijd het navingertje krijgen van. Ja, maar in de oorlog was het toch op een of andere manier niet zo geweldig of zo. Dus daar heb ik heel lang last van gehad. Onder andere ook waarom ik dus nooit een onderscheiding had gekregen. voor mijn langdurig werk bij de omroep dat je je leven lang voor de omroep werkt... en je krijgt geen erkenning van hoog gehad. <gacht> Omdat er ergens gedachten zijn van... hij heeft in de oorlog fout gezeten. <gacht> ja, dat was dus niet het geval. Dus het is uiteindelijk op zijn poortjes terechtgekomen... door herziening van alle mogelijke dingen. En kreeg ik tot mijn verbazing uiteindelijk... mijn onderscheiding, mijn ridderorde bij mijn honderdste verjaardag. Maar dat je daar honderd voor moet worden om het dan te krijgen... is toch wel een beetje bedenkelijk. En hoe ervaart u dat dan, dat u nu wel een lintje hebt gekregen? Dat vind ik eindelijk, godzijdank, rechtvaardigheid. Dat ik niet veroordeeld word voor iets wat ik niet gedaan heb. Alleen omdat er stomme mensen zijn die het anders interpreteren... of anders beoordelen. ja. Dus dat eindelijk het normale verstand is doorgebroken. En zelfs de koningin bereid is om mij een linkje te geven. Ja. en u er ook trots op? Tuurlijk. Uh, ik had het een, een wonderplek gevonden als het niet gebeurd was. Zoiets van dit, dit, dit uh, kan ik moeilijk verwerken. Dit onrecht. Maar het is dus hersteldering. Ik ben blij dat er veel animo voor was om dat mee te vieren, ja. Wat ging u doen na de oorlog, bij de omroep? Toen werkte ik eerst met reportage, als chef van de reportageafdeling... want ik kreeg dus uh, reporters onder mij. Tegelijkertijd heb ik toen mee opgericht de schoolradio... waar de speciale uitzendingen maakt voor de scholen... De schoolradio kreeg dus zijn eigen films. Die, daar heb ik dus aan meegewerkt. En via daar kwamen we dus op grotere reportages... die we gingen maken over bedrijven, over instellingen enzovoorts. En de, daar zat zoveel zelfwerkzaamheid in en creativiteit... Dat het langzamerhand ook voldoende werd om naar de hoorspelkrant door te draaien. Want daar was dus behoefte aan regisseurs. En het hoorspel was in opkomst. En omdat ik dus in het verleden, in schooltijd, ook al met toneel te maken heb gehad, voelde ik mij daar zeer toe aangetrokken. En uh, in de schoolradio hebben we dus ook. Geurspelletjes gemaakt. Die uitgroeiden, dus tot grotere werken. dat je over kon stappen naar het grote programma. En dat heb ik dus uh, 30 jaar gedaan, zowat. Onder andere met de sprong in het heelal. die in 1954-55. een hoogtepunt bereikt hadden. en tot op de dag van vandaag nog steeds wordt geprezen. als dat is je van het. en waar hele verenigingen uit ontstaan zijn. Dat is wel grappig. Is het een beetje vreemd dat als je 30 jaar hoorspelen maakt, dat mensen het alleen maar overprongen in het heelal hebben? Nou nee, er zijn natuurlijk altijd in een overzicht van decennia, zijn natuurlijk hoogtepunten die op een of andere manier gebleven zijn. Want je kan honderden schitterende hoorspelen maken. Maar als deze generatie dat gezien heeft, dan gelooft de rest het wel. En dan verdwijnen ze. Maar dit heeft drie jaar geduurd en die heeft zo ingegraven in het, het, het luistergenot van mensen. Dat het langzamerhand een, een, een, een soort Jules Verne-idee werd van dat is een boek dat moet je gelezen hebben. Dat is het einde. En dat werd zo helemaal doorgegeven tot op de dag van vandaag. Was dat voor u ook het hoogtepunt? Nou, het was een hoogtepunt. Namelijk een... Uh, een hoogtepunt op het, ge het gebied van, on van ontdekken, van on uh, ontwikkelen. Uh, hoe moet ik dat dan zeggen? Uh, de sprong in het heelal die gaat in zijn geheel over een denkbeeldige wereld... ergens in het heelal. Dat er een groep mensen met een raket naar boven gaat... en in een hele andere wereld op Mars terechtkomen. Dus alles wat op Mars gebeurt is niet wereldlijk. Dus alle geluiden zijn anders. Je moest alle geluiden opnieuw verzinnen... van wat niet bestaat. En toch moet je het laten horen. Van een, een weigerende deur... een uh, opstijgende luchtbol. Uh, wapens, schietwapens... die niet klinken als onze wapens. Wat, wat doe je daarmee? Uh, Wil je daarmee zeggen dat als je later een detective opnam, dat dat makkelijk was? Want dan had je een paar racende auto's, wat schoten en deuren die open en dicht gingen. Dat zou kunnen, maar er waren weinig spelen die zo over de ruimte gingen dat het daarin past. Maar dat was dus iets heel uitzonderlijks. Waardoor het is, uh, is blijven hangen, laat maar zeggen. En blijvende belangstelling kregen. Je hebt er wel zo'n duizend gemaakt, hè? Hoe we spelen. Ja, zegt men, dat zou wel kunnen, ja. Een beetje een gok. Er zijn er maar drie, vierhonderd bewaard gebleven, maar... Ja, natuurlijk, ik ja, kan je niet alles bewaren net zo goed. En niet alle boeken bewaard blijven. Al zijn het nog zulke mooie romans, ze verdwijnen uiteindelijk. U luistert nog wel eens een hoorspel terug en dan zegt u, heb ik dat gemaakt? Gooi maar weg, dat is niks. Nee. <laughs> ja, dat zei u laatst. Ik liet u een stuk oh. horen en toen zei hij, wat vreselijk. Oh, ja, het kan wel zijn dat er ergens nog een ding is blijven liggen... en dan hoor je dat en denk je, ja, scherm maar uit. En de andere dingen die zijn de moeite waard gebleven om te bewijzen. en die liggen dan ook netjes opgeslagen in het omroepgebouw. Ja. En toen moest u met pensioen? En dat vond ik het erger ervan, dat je dus... je wordt 65, dan tel je ineens niet meer mee... Je bent dan praktisch aan het hoogtepunt van je carrière. Je bent bijna volledig uh, ontwikkeld en, en ter zakenkundig. En dan houd je contract op en dan mag je naar huis, dan mag je in je huis En dat is zoiets onbegrijpelijks eigenlijk. Maar in die tijd was dat heel normaal. Je moet ophouden, want je opvolger die moet eraan kunnen komen... Er is natuurlijk iets voor te zeggen dat een opvolger ook zijn kans moet krijgen. maar Dat het rukzichtsloos doorgehakt werd en je doet niks meer... dan ben je zo ontwapend, want je hebt niks meer. Je kan niks doen. Dus dan moet je heel iets anders gaan doen. Toch waren er andere regisseurs die nog als freelancer gevraagd werden. Bent u nooit gevraagd? Of? Nee, dat voel je dan ook als een uh, jongens... nee, hey, tel ik niet meer mee, ja. Nee, maar dan moeten er anderen aan de koers... Ja, maar ook het hoorspel verdween een beetje uit het oog. Zoals het dus nu ook maar ergens in de achtergrond zit. Terwijl Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië... allemaal draaien ze vol op hoorspelen. Maar Nederland zit achter de buis te kijken. Zo hoor. passief. Want bij een hoorspel moet je zelf nog nadenken... Van, om je voorstelling te maken van... wat zijn het voor mensen en wat is de omgeving? Je bent zelf mee aan het spelen. En dat is de voordeel van, van het hoorspel. Maar het is hier langs helemaal uit mode geraakt bijna. Doodzonde. Want het is zo geweldig voor mensen die niet meer kunnen zien. Mensen die niet meer kunnen praten, weet ik veel. Maar het gehoor nog hebben... En uiteindelijk fantastische voorstellingen kunnen hebben. Maar die niet meer kunnen lezen. Niks. Ja. In de laatste jaren van de KRO... hebt u zich ook laten omscholen tot televisierace? Ja, natuurlijk. Want we zaten in de periode van de ontwikkelingen. En de radio was voltooid, bij zo'n spreken. Daar kon je weinig nog meer bij verzinnen en veranderen. En dan kwam het televisiebeeld bij... Nou, en daar had ik best wel zin in. En dat heb ik dus uh, ook mogen doen. En heb ik dus een half jaar ongeveer opleiding gehad... tot regisseur van drama's, van televisie. En in die laatste paar jaar heb ik er dus een stuk of drie gemaakt... de avondvullend, die heel goed ontvangen zijn. En toen moest ik ophalen. <lacht> dus vraag je ook af, ja, waarvoor dan die opleidingen? Ja. <lacht> Was dat echt een nieuwe uitdaging voor u ook? Volledig nieuwe, nou, omdat je dan van een hele andere kant uit kijkt. Dan moet je het visueel gaan maken. Het andere maak je visueel door stemmingen. Door, je, door de tekst die je vertelt. Het is zomer of het is winter, Of die man is grijs en die is zwart. En die is kwaad en die is... Dat kun je doen. Maar je kan het ook in beeld allemaal brengen. Maar dan moet je dat allemaal wel gaan, gaan maken acteurs gaan begeleiden. Uh, ja, tenminste, toneelstuk is nog eenmaal wat anders dan een hoerspel. Met televisiemogelijkheden... die ook weer tegen het uh, onwerkelijke aangrenzen. Had u niet veel eerder willen overstappen naar televisie? Nou, nee, dat geloof ik niet. Het, is, het was een nieuwe uitdaging die opkwam. Want in die dagen begon de televisie pas eigenlijk. Dus ook daarin moest je je eigen weg gaan zoeken. Van hoe doe je dat nou en wat? En wat kun je ermee doen? En hoe stel je camera's op en dat de kabels van de camera's... maar kan je het in de weg liggen dat de een over de andere heen moet rijden? En dat soort dingen. <laughs> en, en, gewoon praktische geringen ook al. Ik zie u dat thuis nog oefenen... U had het hele schema op uw bureau liggen... en dan gingen we met voorwerpjes met een draadje eraan... zodat u wist hoe een camera kon rijden en vooral ook hoe niet. Ja, precies, ja. Anders kon ik er niet achter komen. En vandaar dat mijn eerste, eerste uh, opnamen... die waren zo perfect voorbereid... dat ik een dag eerder klaar was dan het programma eigenlijk had voor, voorzien. Dan zeg ik, god, ben mij nou al klaar? Want ik wist precies, als ik hem daar zet, dan staat die andere daar. En dan kan die dat en die kan dat doen. Maar als ik het pas ga bekijken, als ik met de camera's voor mijn neus sta... en van ja, van welke kant zal ik het nou nemen? Dan ben je dubbel zoveel tijd kwijt. Ja. Dus ik was wel iemand die alles heel grondig en punctueel voorbereidde. Ja. En de nodige toneelervaring had u natuurlijk ja. ook. Want u hebt ook een amateur amateurtoneel geregisseerd. Ja. Ja, toen heb ik ook veel gedaan, ja. Met de kon dat niet laten, ja. De buitenwereld kent u als Leon Povel, maar thuis werd u Lonnie genoemd, hè? Dat we zeggen, als jongetje werd ik Lonnie genoemd. Door mijn moeder. Uh, die maakte altijd welkomstliedjes voor vader. Als hij na een zakenreis van een paar weken weer thuis kwam... dan stonden wij op een rijtje... En dan zongen we een liedje wat zij gemaakt had. Uh, en dat begon dan zo. Louisje, Willy, Lonnie, zusje, Dom en Charlie Klein. Wij zullen gehoorzaam zijn. Daar is het dus de eerste Lonnie gevonden. En dus Lon, wat het later werd. Maar voor de buitenwereld is het altijd Leon gebleven. In Duitsland was het Leo, geloof ik. Dat weet ik niet meer. Met, zo is het dus begonnen eigenlijk. En alleen dus de naaste familieleden kennen mij als Lon. Oom Lon is het verste wat je kunt bedenken wat Lon heet. En voor de rest is het waarschijnlijk allemaal Leon gebleven.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 Tot zover deel 2 van de vier delen van het lange interview... dat Winfried uh, had met zijn honderdjarige vader Leon. Goed, straks weer een hoorspel van zijn hand. En op uh, Facebook heeft uh, Winfried net een hele mooie foto gezet... van uh, de allereerste reportage die uh, Leon maakte. plant van de Julianaboom. Goed, we gaan het spel uh, spelen, het mysterie van Emily. Jan Emers heeft een tekst geschreven. En we hebben helemaal niet zoveel tijd, dus, maar ik heb korte muziekjes... dus jullie moeten snel bellen. Vaste bellers of niet-vaste bellers. Iedereen is welkom. Uh, uh, Jan heeft uh, een, een tekst geschreven over iets, of iemand. En jullie moeten raden wie het is. En het is ingedeeld in drie fragmenten. En uh, het telefoonnummer is 0800 1121 En je kan een klein lampje winnen. Ja, leuk toch? Goed, hier komt-ie. We weten niet of het vaak voorkomt, uh, maar wij hebben regelmatig last van niet verder lezen. Sommige boek boeken werpen binnen een pagina of tien al zoveel hindernissen op... dat het een zekere verbetenheid vergt om door te ploegen. Lezen wordt dan een wedstrijd. Ik ben niet dom, dus ik lees door. Tot na een pagina of vijftig, ja, de strijd wordt opgegeven... Er wordt te veel gezicht zacht. Te veel zijsporen moeten onthouden worden. Te weinig is er in wezen gebeurd. Er is niet genoeg spanning opgebouwd om verder te gaan. Ja, zo'n boek kijkt de lezer verwijtend aan de volgende maanden. En de lezer weet, ik moet er straks weer aan geloven. Want die schrijver is veel te goed. Iedereen zegt het. 0800-1121, als u denkt en weet over wie dit gaat. En we gaan maar naar luisteren. Oeh, ja, uh, Dr. Hoek, een korter liedje. Nee, oh nee, nee, we gaan eerst naar uh, uh, uh, een lied waar je nerveus van wordt. Nou, zo snel. We gaan terug naar het eind van de jaren 50. One telegastelicus, telegas, telegas, telegas, telegas, telegas, stuck. One telegest telegas, telegraphist delegates, telegas, We gotta get going, where we goin', what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the four of us and you all well, would be there, who will be there? What'll be a big surprise? Then maybe senior eaters <laughs> with dark and flashing eyes. We're on our way. Back up your back. And if we stay that I don't even know, he said there's lots of fun if we can get there, if that's the case, then that's the place, the place we want to go, gotta keep going, where are you going, what are we gonna do, we're on our way to somewhere, the four of us and you, well, what can do, do there, who will be there, what a the big surprise, there may be senoritas You I'll take a train. You take a train, I'll take a boat. You take a boat, I'll take a plane. You take a plane, let's try to go. Oh no, we don't care. We need to and we're, going, we're gonna walk, we're climb, but we're going, and we're have a happy time. Nou, dat waren dus de Lennon Sisters. Klonk een beetje vreemd, hè? Goed. Uh, aan de telefoon, Richard. Hallo, eh, uh, uh, <laughs> Richard uit Rotterdam. <laughs> ja, Richard, hi Leuk dat je belt. Ja, ja ik, of het goed is, weet ik niet. Maar mijn eerste gedachte was uh, Dan Brown. Oh, heb je die nieuwe al gelezen? Nee, nog niet. Ik heb ze wel in Volop zien liggen. Ja, en uh, ik heb er nog even over nagedacht of ik het zou doen of niet. Maar de reacties waren wisselend. Hè? Er, werd, ja. er werd nogal iets gezegd dat, dat het wat verbazingwekkend was... dat er toch zoveel van dit soort boeken verkocht werden... want zijn eigenlijke schrijfstijl was nou niet wat je noemt. Nee. En, maar qua spanning of zo, ja, dan weet hij dan toch iedereen weer te boeien. En, ja. ieder, en we worden natuurlijk toch een beetje... ...uit de sleur gehaald om, uh, om toch eigenlijk het mysterieuze uh, karakter... ...van alles nog wat, het Vaticaan of wat ik veel wat, uh, ja. te ja. achterhalen. Ja. Maar gaat deze ook weer? Inferno heet die, hè? Ja, volgens mij heet die zo, ja. ja en en gaat... komt, er is geloof ik al een optie door uh, Sony gedaan om een film te maken. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk komt er weer Met dezelfde een spelers. Ja. Maar ja, misschien heb ik het helemaal fout. Uh, uh, ja, jij je je hebt, hebt het helemaal fout, Richard, maar uh, dat ja, maakt nou, niet nee. uit. Even goed. Ja. <laughs> ja, jij, heb jij die DVD nog bekeken van Woods? Van? Woods. Um, nee, nog, nee, nog niet. Oké, okay. Norwegian Woods, nou ja. Oh, is, oh ja, heb, heb jij mij die gezegd? Oh nee, ja, hartstikke leuk. Hij ligt, hij ligt bij mij op de tafel. Ik heb het zo ontzettend druk gehad. Weet je, weet je, ja, nou, dat geeft ook niet... En heb uh, ik die van jou uh, gekregen? Ja, die heb ik jou toegezegd. Wat ben je toch een lieve schat. Ja, nogmaals, dankjewel. Ja, kijk, normaal bellen we elkaar nooit. Of nee. Dan kom ik er niet in. Oh. Dus uh, van deze, ik had, ik had nog even de neiging om... Uh, om juist om te bellen over de. Of je zou erg aan alle mensen die belden of zo. En doe je dat? Nee, nou nee. Wat me wel opvalt, is dat er ontzettend veel van dezelfde mensen binnenkomen. Waarvan ik dan soms het idee heb, hebben die dan expliciet een soort apart nummer gekregen. Zodat ze absoluut niet gemist worden. Nee, want Richard, dat verbaast mij ook. Maar dan denk ik van. Wat zou dat zijn? Zouden die mensen dan al... Uh, dat die altijd doorkomen, hè? Want dat die ik, ik altijd hoor... doorkomen. Ja. Nou, er zijn ook mensen die ik ook gewoon als een, als een gezellige thuisgenoot zou kunnen zien, weet je wel. Zoals ja. uh, uh, Jenny vind ik een aardige vrouw, weet ja. je wel. Ja, ja, ja, ja. Die Surinaams is ze volgens mij ja, ja, ja. Een aardig mens... die ook altijd nog hele leuke verstandige dingen zegt. Ja. En, en, en, en ja, die bekende man die volgens mij ook uit de Haag, komt, maar dat weet ik niet. Ivo heet die, geloof ik? Uh, Sikko, Sikko, komt het Leiden. Ja, ja maar, die, maar die man die ook volgens mij uit Den Haag komt... Uh, uh, ja, wat heet die uh, uh, Timo, ja, Timo, bent. ja, Timo. Ja, Timo, ja, oh. ja, ja, ja, ja. Die belt ja, ook veel kom. met andere programma's, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou. ja. Den Haag is wel een leuke stad, trouwens. Ik Dat kom, zeker oh, weet kom je. uit Rotjeknoor. Oh, jij ja, komt uit Knoor, ja. Nou, ik kom Ik, ik, ik, ik, ik woon in Moken, maar ik kom uit Den Haag. En ja, ik, ik weet ik... waar jij welke buurt jij komt. Ja, waar dan? Nou, in de buurt van de Vanenburgerlaan en de Vaarheidsstraten en daar ja, ja, ja, precies, het oude nou, Rode Kruisziekenhuis. Ja, zo, nou, ja, nou, ik ben daarnaast ja. geboren op de Sportlaan. Ja, ja, leuke buurt hoor, vind ja, ik. Ja, vind ik ook. Kijk, duin een beetje. Hè? Ja, ja, ja. Nou, wel, ja, ik precies. had gisteren de, uh, twee van de Rijgas op bezoek en ik was zo vereerd. Bij mijn, die hebben gespeeld op mijn opening uh, okay, bij mijn galerie. Ja. En uh, het was erg leuk om dan in Amsterdam, uh, want die Amsterdammers die kennen dat toch niet, de regas. Jij kent het toch wel, de regas. Ja, zeker. Ja, zeker. De, de mooiste meisjes komen uit de Haag. Ja, ja, nou, ja. ja. Die, die hebben daar gisteren gespeeld en ze hebben iedereen helemaal plat gekregen. Ja, uh, ik, ik, Richard, ik heb heel weinig tijd, dus ik moet ja, doorgaan. Ja, ja, ja. Maar bedankt ja, voor het bellen. De, ga jij nog naar de tentoonstelling over die Russen op, op de lange voorhoud? Die ja, dat ik ik wil, wil ik wel absoluut zien, ja. Dat moet ik zeker gaan doen. Hey, okay. De mazzel. De mazzel. Ik heb Siebold aan de lijn. Hallo. Sibold, ja, je moest even wachten. Helemaal uit Groningen, denk ik dan. Ja. Van Rotterdam gaan we naar Groningen. Met de telefoon tegenwoordig kan er heel snel. Ja, dat is heel grappig, ja. Dat is al een tijdje geleden uitgevonden. Sibold, wie denk jij dat het is? Gabriel Garcia Marquez. En waarom hem? Ik heb ooit uh, 100 jaar in eenzaamheid gelezen. Ja. En bij de tweede, derde regel van jouw omschrijving uh, dacht ik daar onmiddellijk aan. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik heb dat boek heel dat lang laten... Dat begrijp ik. Maar heb je het gelezen? Heb je ervan genoten of niet? Ja, alleen het was, uh, het was even door, uh, ja, doorlezen. Ja, precies. Maar het is niet goed begrijpen. ik, Want anders had je hier wel de tweede en de derde fragment ja, laten ja ja, ja, ja, ja. Jij bent ook niet dachtelijk en jij luistert vaker. Ik hoort. ben schoolmeester. Oh, je bent schoolmeester. Nee, Sibot, het is, het is fout. Maar het had het zomaar kunnen zijn. Maar het is het niet. Ja. Hé, hey, bedankt voor het bellen. Ik ga het volgende ja. fragment lezen. Ja? Oké. Okay. Hoi. Zo'n nog niet echt gelezen boek leidt tot wantrouwig rondkijken in de kennissenkring. Wie zei nou ook alweer dat het zo'n feest was, dat meesterwerk? Wie had het over een onverbiddelijke page-turner? En moest je dat allemaal geloven? Hadden we nou echt moeiteloos een nachtje doorgehaald om al dat moois tot zich te nemen? Hadden ze nou echt, uh, ja goed. Terwijl jij de hele tijd heen en weer zat te bladeren... omdat je de draad weer eens kwijt was... of omdat je die half overgeslagen historische beschouwing... toch nodig bleek te hebben. Ze logen allemaal. Tenminste, dat hoop je 0800 121 welke schrijver schrijft op die manier en we gaan we nu luisteren naar eh uh, ja oké okay, nog een korter liedje dus nog uh, nerveuzer Dr. Hook in the Medicine Show. Snel bellen. My way Jack and a little bit snack all the way. My My way Jack for Jack all the way oh hard is. They say that way oh hard is. Want you to prevail Jack up. Oh gee. Oh man, what's that? That's <laughs> when you OD and you say OG oh, One, two, three, four! Tom McCann was sitting in the sand by the ocean. Tom McCann looked into his hand and found a jelly roll. Tom McCann was feeling grand. All the girls were licking his hand. He's that a heel of a mellow man. Everybody knows that Tom McCann got so. <laughs> It's over. Monnery Jack heet dit nummer van Dr. Hoek in de Medicine Show. Uh, Adrie, uh, goeienacht Adrie. Ja, goeienacht. Een half beller. Een half beller, hoe bedoel je? Nou ja, ik uh, ben een beetje gaan bellen. Ja. Af en toe. Oké, okay. ja. Maar nou, ik weet niet of ik opval. Nou, maar Adrie, ik vind het altijd wel erg leuk als jij belt. Oh, kijk eens aan. Nou, Ik heb mijn tanden nog, dus ik hoef mijn gebit niet in te doen net als Sonneveld. Een beetje gemeen, hè? Maar dat zeg ik omdat ik altijd Pietje bellen heb gelezen. Oké. Okay. En wie denkt. Ja, ja, moet... ja? Nou, gewichtig en warm en interessant doen, nou, dat kan alleen, uh, dacht ik, Moedisch wezen. Harry Moedisch. Nou... Anders hoor je er niet bij natuurlijk. Dan de... kan je niet naar de Luxemburg. Ja. Heb je wel eens iets gelezen van hem, Adrie? Nee, ik ben nooit verder gekomen als Pietje Bel. En, oh, dat uh... zei je net, dat zei je net. Oké, okay, ja, goed. Ja. Nou, Adrie, het is helemaal fout. Oh. Wat <laughs> vond je van de gedachte? <laughs> De gedachte. ja. ja. Nou, ik, ik vind zijn boeken wel... Mijn dochter is nou net uh, de ontdekking van de hemel aan het lezen. En, ja. uh, die, die, die, mijn dochter is 15, maar die, uh, die moet wel ontzettend veel dingen vragen. En uh, uh, dacht ik, oh ja, dit is echt wel een heel rijk boek, hoor. er is ongelooflijk uh, veel over te vertellen. Maar goed, Adrie, ik ga door, want ik heb weinig tijd. Ja, ik we ga vooral door met het programma. Oké. Okay. En uh, dat, dat is steengoed en het is gewoon een tuitje trekken. Altijd prijs. Oké. Okay. En de, de, de koerier van de zaal vond ik hartstikke goed. Spannend. Ja. Dat lijkt kom misschien een beetje Pietje wel, maar ja. daarom boeide het. Oké. Okay. Nou, er komt uh, straks ook weer een heel mooi hoorspel. Moet je blijven luisteren. Dag ja, Adrie. hij. vond ik ook mooi. Tot ziens. Doei. Aan de telefoon Marleen. Dag Adeline. Ja. Daar is er weer zo een. Wat? Die belt. Ja, Marleen. Ja, nou, <laughs> jij belt ook niet elke week. Nee, maar ik moet ook zeggen, ik kom er soms ook echt niet doorheen. Nee? Daarnet met uh, over jouw programma praten... Ja? ik ben er nog op het ene nog op het andere nummer doorheen gekomen. Ja, dat is toch raar. Nou, daar hebben ook wel heel veel mensen gebeld, hè? Ik, ik, weet, ik, ja. ik begrijp niet hoe dat werkt. Dat is... Uh, nee, ja. ik ook niet. Ik weet niet wat wanneer bij jullie de lijnen zover zijn dat ze niks meer opnemen of wat dan ja, ook. Ja. Hoeveel er de in de wacht kunnen of hoe dat heet, daar heb ik ook helemaal geen idee van. Ja. Want uh, nee, dat was, het was echt continu de ingesprekstoon. Ja, maar hoe vind je dat, dat bellen? Uh, um, uh... Ik vind dat prima als het niet het hele programma is... En dan hangt het een beetje, ik ben wel eens in nachtprogramma's gerold van ik weet gelukkig niet van welke omroepen en wat. Ja. Maar daar bellen alleen maar halfzatte idioten die alleen maar gore dingen op de radio willen roepen. Ah oh ja. Nou, dat hoeft voor mij dus niet. Nee. Hé? Nee, nee, nee, nee, nee. Als mensen iets leuks hebben bij te dragen of als een aardig spelletje zoals dit. Ja vind ik dat heel prima. En ik vind, het ook, ik vind de afwisseling zo leuk. Want iedereen roept dan geen hoorspel meer of geen muziek meer. Ja, ja dat is je persoonlijke voorkeur. Ja, ja, ja. Hè? Maar ik vind juist die afwisseling natuurlijk... van mij zou er ook zo af en toe het beste stukje barokmuziek tussen mogen. Ja. Hè? En een Frans chanson. Maar uh, de afwisseling maakt het leuk. En de ene keer is het boeiender voor jou persoonlijk dan, dan een andere. Ja. Maar niet sneller gaan, Adeline. Nee, niet sneller, hè? Alsjeblieft niet. Nee. Ik ben, oké, okay, in leeftijd ben ik een oude taartman van geest, geloof ik toch niet echt. Nee. Maar ik kan er gewoon zo af en toe niet meer tegen. Er wordt de, het tempo waarin gepraat wordt. Ik weet nog, ik ben omroepster geweest ja. bij, de, bij de spoorwegen. Hè. Ja. Maar vroeger heet het, als je niet omriep of voordroeg, ja. moest je juist één tandje lager gaan zitten, zodat de mensen je kunnen volgen. Ja, precies. Goed kunnen verstaan. Ja. He, en nu, ik, ik vind... De wereld draait door een enig programma... maar ik word soms gek van, van Nieuwkerk. Ja. Hij struikelt zelf ook over zijn woorden. Ja. Ja, het is, vind... het is een beetje... Een, een, een, een, bijna een act geworden om, om het zo ja. snel te doen. En zo zijn er een heleboel. Ja. Schreeuwen en ratelen. Ja. En dat vind ik uh, heel veel afdoen aan dingen... Nee, dan, weet je uh, wat ik, wat ik het ergste vind? Is overal die muziekjes onder. Dat, uh, weet je moet nergens op slaan. Oh, maar dat vond ik, ik weet nog, toen ik, uh, toen ik jong was en, uh, en, en naar, naar Veronica luisterde. Toen ja. ergerde ik me altijd al, al aan die jingles en al dat gedoe. Ik ja. Draai gewoon die plaat en zeg even en wie dan het dan is. Ik ga mee naar Veronica, Ja Ja, ja. Nou goed, ja, oké. Okay. Nee, dus ook. het is ook een kwestie en, van anders smaak. Zelfs ik, ik ben dus een, een Radio 1 luisteraar. Ja. Maar inderdaad, de ochtend- en begin middagprogramma's ik vaak dus lunch en dit is de middag of hoe het heet. Ja. Maar daar is ook... Dan zitten ze met iemand te praten en dan stoppen ze... en dan zeggen ze nu even een muziekje. Ja. Dat ik verslaat het erop gaan door met je gesprek. Ja, precies. Nee, dan OVT. Zondagochtend. Ja, dat is mooi. Dat is maar, met jou. Dat maar, en niet. weet je, ik weet niet Marleen, maar er gaan ook... Op... Er gaan ook heel veel mooie radioprogramma's verdwijnen. Ik vind het vreselijk. Oh, ik vind het vreselijk. Echt, de VPRO maakt toch de pareltjes op de radio. Ja. Eh, oh, zeker ja. op Radio 1. En dat, nou, ik vind dat heel ernstig. Maar goed. Het is heel droevig. Ik ben ja. het met een je eens. Ik had vroeger, toen ik nog jong en arm was, had ik niet eens televisie. Nee. ik was verslinkerd aan de radio. Ja. Oh, luister. Heerlijk. Ja. Eh, uh, uh, lieve Marleen, we moeten ook nog. We waren een spelletje aan doen. Ik ga ja. even het laatste fragment voorlezen. Want dan ja, weet je wel hoe laat het is. Ja? Komt ie. Ja? <lacht> ja. Dus na een half jaar pak je het boek weer op. Ook al weet je dat je op bladzijde 49 waarschijnlijk af gaat haken. Oh. Laatst zag je de erudiete schrijver op de televisie. Oud mannetje geworden eigenlijk. En Mabel. Leuke verteller. En inderdaad, leraar en sprookjesverteller in één. Hij is aardig en toch mag je hem niet. Hij wordt pas je vriend als je eindelijk die slingerende opvolger... van de middeleeuwse thriller van destijds doorkomt. En als zelfkwelling heb je nog meer werken van hem liggen. Iets over een eiland van gisteren. Nee, je bent nog niet van hem af. Nou, zeg het maar. Nou, dat is mij dus inderdaad met de naam van de roos gebeurd... dat ik er niet doorheen kwam. Oh, nou, daar kwam ik nou wel doorheen! Nou, ik was blij dat de film er was, want Sean Connery deed het enig. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is toch een goed verhaal. Het zit goed in elkaar. Ja. Maar nou, dus, het is dus Umberto Eco. Ja, Umberto Eco. Ja, hij heeft nog veel meer geschreven. Het is Mijn gok is zo... Jaatslinger van Foucault. En verder weet ik het eigenlijk niet... want ik heb nooit meer zo'n interesse gehad om hem te gaan lezen. Er is nee, zoveel nee. te lezen. Ja. En gelukkig ook nog zoveel goeds en leuks. Okay. Dat, uh, die liet ik dan maar uh, voor wat die was. Marleen, we hebben nog 10 uh, seconden. Ik ga je bedanken. Blijf aan de lijn dan noteert Vincent nog een keertje je gegevens. En dan krijg okay, jij zo'n dingetje. En heel veel succes met je expositie. Hè? Dank je.